Wij gaan verder. En dus het is niet anders dat, dat al die 6000 jaar van correctie, dat wij moeten omgaan, leren omgaan met de dien en met, de, met het kwaad. Trouwens, dien, er is niets verkeerd in dien. Dien is een, een van die twee krachten van de, ja, waarbij, waarmee de, het heelal is opgebouwd. Alleen het oneigen gebruik van dien, ja? of misbruik van dien, dat, wel, dat, brengt, dat is kwaad. Onthoud dat erg goed. Dus niet de dien is slecht. Maar waarom spreken we straks over dien? Dien is de plaats waar tekort is, vaak. Dien. Dien is tekort. En het is niet erg, tekort werd geschapen zonder court was er geen schepping dus din is decord duidelijk The court, the court the is het decord is überhaupt de de simsu aleph, is al decord die in sferot konden gewoon frey, frey, ontvangen al het licht ontvangen en toen de tin de werd werd begrenst dat is the court. dat is din duidelijk waarom waar is din daar is din Daarvoor was geen dien merkbaar. Natuurlijk kunnen we zeggen dat de din was merkbaar al. De din zat al, zat al, of zit al in één sof ingebakken. Mm. Als, ja, als de wens om te ontvangen, herinner je nog? De wens om te ontvangen in één sof bestaat de wens om te ontvangen, maar alleen maar in de kiem. Die alleen de waarbij het hoge licht en. De wens om te ontvangen in één sof, die vormen dan enkelvoudige eenheid. Duidelijk? Er zit wel dien. Zelfs in één sof. Maar het is niet merkbaar eens. Maar daarna kwam het tot ontplooiing als het ware. Want er moest de, de hele, überhaupt, uh, de. Het stadium van Schepper, wat wij noemen Poré, Schepper, is al afgeleid van zijn essentie. Wat betekent dat? Wat wij noemen Schepper, is die, dat is erg wat ik zeg nu, Peter, Hemmer, het is <laughs> grenst aan de, ja. Kijk, eerst is het dan zijn essentie. Wat wij niet begrepen, ja? wat wij niemand, niemand kan aankomen, want wij kunnen niet, niet weten wat de essentie is van, van, van zijn essentie. We kunnen de naam niet geven, zijn essentie. En van zijn essentie kwam de kracht wat heet Bore, wat wij noemen borre schepper De kracht. Het is net als een wolkje dat een kracht heeft. Ja, maar overal verspreid. Dat is de Boree. Boree is dus niet het eerste, niet het eerste, de eerste reden van alles. Maar zijn atsmoto, dat is zijn essentie. En daaruit kwam een fase wat heet boré, wat wij noemen schepper. Voor ons natuurlijk hier op aarde, dat is dat natuurlijk is ook een vorm van de oneindigheid, de schepper. Maar dat is er nog niet. He, dat de, hij, ons, hij ons vertelt ook, Jehoede in Thes, dat de Boree is die fase van, die, van het einsof dat al uitgegaan is van zijn essentie, met om de reden om de schepping op te bouwen, om de schepping te laten creëren. Eigenlijk. En daarom de Boree wordt geassocieerd met einsof Ja, maar Eenshof dan daar zit al de dien ingebakken. De dien zit wel daar, maar nog, nog in, enkelvoudige, in de enkelvoudige uh, eenheid. Enkelvoudige, ja. En daarna, wat we zien, de zimtsoen de eerste tzimtzum, de eerste beperking. De maalgoed kan niet ontvangen. De maalgoed kan niet ontvangen, maar de negensferot van de maalgoed wel. Nou, dat is het begin van echt. In de schepping zelf, begin van de manifestatie van de dien. Duidelijk wanneer was de manifestatie van de dien. Anders zou anders op geen manier de schepping kunnen worden gemaakt. Zonder dien, duidelijk of niet. Dien betekent beperking, beperking, begrenzing. Dat is dien. Zonder dat kan je absoluut geen kan je niets opbouwen. Zo, zo alleen maar licht blijven, ja of niet? Alleen maar licht, eens of zo blijven, niets anders. En de hele bedoeling was om de schepping te op te bouwen. De schepping kan je niet opbouwen zonder beperking. En beperking is dien. Oké, okay, zeggen we dat. Da, laat ons dan met dien. Laat ons alleen maar, laat ons alleen met dien blijven. Kan niet. Eigenlijk, met dien kan je wel om, dan zit je alleen maar, alleen beperking is er, maar geen licht. Dus, hoe was dit, hoe kwam de schepping tot stand? Eerst beperking was gecreëerd, ja? beperking, dien, tot hier en niet verder. En daarna, die twee delen, die wel kunnen licht ontvangen, de ene kan wel licht ontvangen, de andere niet. Dan moest een voorziening getroffen worden om die beiden in elkaar uh, in partnerschap te laten. Dat is wat de schepper heeft gemaakt. Heeft dat die bina, die dien, of dat wat, wat stukje van, van de realiteit, van het helaal, wat geen licht kon ontvangen, heeft die een partnerschap gedaan met dat stukje wat wel licht kon, kon ontvangen. Eigenlijk. En dat werd gedaan eerst op die manier, dus dat die bina, dat die maalgoed kwam naar de bina, en wanneer de malchut komt nu naar de bina, en die verenigt zichzelf met die... Hij zegt niet verenigt. Kijk okay? nou wat hij zegt. Hij zegt niet dat die kmalchut verenigt zichzelf met die bina. Hoe zegt hij dan? Sh Shitef. Hij zegt partnerschap. En partnerschap is... Hij woorden, welke woorden hij gebruikt. Heel belangrijk. Welke woorden hij gebruikt. Hij zegt dat de heeft, Wat goed hij gedaan? gedaan? De partnerschap. Het partnerschap. Tussen de maalgoed en de, en de bina. Dus op, opliet gaan de maalgoed naar de bina, waarbij het partnerschap ontstond. Wat is de partnerschap? Partnerschap is wanneer beide geven elkaar ruimte. Ja of niet? Dat is partnerschap. En niet de uh, vereniging. Als het niet eindigt, ze waren niet tot één, kwamen niet tot eenheid. Onthouden daar goed. Dus dat was niet zo dat hij bracht ze bij elkaar en dat is het goed. Dat is een lekker met elkaar, want we hebben gezegd. De middenlijn is niet gecreëerd. De middenlijn is, is niet iets wat toevoegt iets. Alleen die twee bestaan. Dus er was een beperking, din. De eindelijk beperking. De tiende sfera niet kan ontvangen. En negen kan er wel ontvangen. Dan negen, die hebben op zichzelf, hebben dan wel barmhartig gegeten. En de, de laatste geen, de laatste alleen maar dien. Hoe, hoe, hoe kan je die twee uh, eenheid vormen tussen die twee? Hoe kan je brengen tot de eenheid van die twee? Kijk, er bestaat een plafond en er bestaat ook een vloer. Ja of niet? En beide zijn nodig, ja of niet? Plafond en, en vloer. Als je probeert die beide bij elkaar brengen. Hoe wordt word het, word het dan iets? Heb je dan ruimte? Heb je iets? Dan weer, gaat weer alles naar een, naar, naar een gewoon een, een bouwmateriaal. Dus het moet allemaal nodig is. Dus wat is dan alleen de partnerschap wel. Tussen de dien en de rachamim. Dien en barmhartigheid. niet en barmhartigheid. Waarbij beide moeten elkaar ruimte geven. Dat, is bestaat, dat bestaat. En de schepping zelf, de mens, moet die, de mens moet weten die verbindingen te leggen. De mens moet weten de middellijn opbouwen. En daarvoor natuurlijk ook de, in, de, in het scheppingsplan, in de poem des Levens, is natuurlijk voorziening getroffen voor al die krachten zoals de daad, ook dat. je verre, wel natuurlijk, de plaatsen, als het ware, tussen die twee. Net zoals de muren, muren die tussen, de, tussen het plafond en tussen de vloer zijn. Ja of niet? Heb je ook twee? Rechts en links. Rechts, zeg je, rechts, kan je zeggen, rechts en links. Van de kant, andere kant, alle kanten zie je dan rechts en links. Of vier heb je, vier muren, doet er niet toe. Maar beneden is als het ware maar goed en boven heb je dan, boven heb je, heb je eh, binnen. En zo op die manier de relatie tussen dien en de barmhartigheid wordt sta, tot stand gebracht. En uh, op die manier wordt dan de correcties, de verbondenheid tussen die twee tot stand komt. En de, de malgoed die heet dan een lagere wereld, samen met Zeer en En de Bina die heet dan de hogere wereld. Dat is, dat is wat wij noemen hogere wereld en lagere wereld en geen andere wereld zijn de Zener. En al die galacticus halak, allemaal, allemaal zijn, allemaal werkt alleen voor, om dat de doel te bereiken. Kijk nou hier allerlei, stuur, allerlei uh, satellieten om te weten te komen. Ja, satellieten nu worden gestuurd van Baikonur, Baikonur van Kazachstan. Wordt een satellieten, een satelliet is gelanceerd om te zoeken naar aarde, aard, aardachtige, aarde, aardardige, aardardige, aardige ja, aardige planeten. Dus iets wat lijkt op een aarde. En men vindt alles, maar zo grof zoals aarde niet. Zie je, men vindt wel Jupiter, Jupiter is wel een gasvormig planeet, ja? Dan er is ook meer gasvormig, minder gasvormig. Maar zo'n zwaar, zwaar naar zo vol van moleculen, protonen, neutronen, alles gevulde, zo'n zwaar gevulde ruimte vind je nergens. Eigenlijk, overal vind je dan, en overal vind je Hawaii, de naam van de Hawaii, Jutke Wafke. Maar minder, maar, maar met, met, met veel eh, eil, eiler, eiler, van tot eil, nog eiler, nog eiler. Maar zo gevuld, zo gevulde hawai'i zo vol van leven, nergens vind je dat. En kijk, dus in plaats van te leren de hele zoger te leren, dan zouden ze hoeveel miljarden... Ge, ge, uh, aan geld zouden ze helemaal niet nodig hoeven te spenderen, want jij moet niet in kijken met jouw satelliet, maar je moet je kopje, kopje gebruiken, en kijken naar de, ja, naar de bronnen, dan weet je dat precies, hoe konden, nou onze, hoe konden die wijzen, ja, die zogger hadden geschreven, hoe konden, ze, hoe konden ze dat weten, ze konden het weten, tot de laatste, overal naar de galacticas van de galacticus, konden ze zien, waarom? Omdat de mens kan zien ver verder dan de, dan de elke mogelijke uh, oscelo... Nee. Nee, hoe nee, heet het? Telescoop. Telescoop, ja, telescoop bijvoorbeeld. Ja, geen telescoop bestaat of ooit nee. zal bestaan dat uh, kan rekenen zoals... Zo ver kan rekenen als een menselijke... Als een menselijke... Uh, kracht van zijn uh, de, dat, de uh, frequentie van de golflengte zoals de mens kan waar de mens kan rekenen. Eigenlijk ik? En kijk, alles alles wat wat um, hoe groter de kabbalist bijvoorbeeld, hoe groter ook de en geleerde is, en ook in deze wereld. Hoe kleiner is, hoe, hoe met minder woorden kan die de leer weergeven. Net zo, kijk, okay, interessant is dat Einstein, ja, in zijn relativeringsleer, ja, zeg ik dat. Dat ja. hij had, huh? ja, dus wat die het relativeringsleer, wat hij, eerst had hij dat geschreven op 22, 22 pagina's, ja. En toen hij dat geschreven had, hij bracht hij dat, ik had het al verteld aan jullie, hè? had hij dat gebracht ver naar een uitgeverij, naar een zo'n uitgeverij, dat dus wetenschappelijke uh, uitgeverij. en die, die uitgever, die was ook natuurlijk ook een grote natuurkundige, uh, en die keek naar dat hij had gelezen en die zegt, oh, ff, hij had geen, het uh, uh, uh, was, hij kon geen ademhalen zo so, so, so, zag hij dat het zo geweldig wat daar stond in die, uh, deze Theorie, zijn Theorie. Maar hij zegt, maar 22 pagina's met hier Einstein. Dus, dus hij moest, hij zei dat moet, dat moet wel omvangrijk zijn. Dus die ging, die ging dan over een maand die moest arme Einstein, die het zoveel had, moeten uh, werken eraan. Want anders past het niet, 22 pagina's voor, voor zoiets, wat, wat echt een revolutie, we, uh, de hele revolutie uh, uh, technische en wetenschappelijke revolutie teweeg bracht op 22 pagina's dat is belachelijk hij ging naar huis en een maand moest hij dan zitten zo so moeilijk uh, verder uit te werken en over een maand kwam hij dan bij die, bij die uitgever en dat was 23 pagina's ja en interessant is over die 23, 23 pagina's ik zal een keertje brengen naar jullie ook de, de etschaïm, de boom des levens, etschaïm. Wij hebben, zo so in de versie wat wij hebben, met, de com met het commentaar, ja, het is ongeveer zes, 700, ja, 630 pagina's. Bij ons, wij hebben ook een zo'n bestand 630 pagina's. 650. Huh? <laughs> ja, 655. oké. Okay. Ja, in het boek is het ook ongeveer zo'n beetje 600, 700, twee boeken. Zijn er. Maar ook met, met het commentaar een beetje daarbij. En vooraf, dat hebben we nog niet geleerd, maar zullen we een keertje doen dat. Vooraf. Bestaat dus wanneer het, als het boek begint, dan bestaat het boek uit eerste, eerste 23 pagina's, waarbij de hele leer op de 23 pagina's staat. net, zo als bij, net zoals bij de bij Einstein ten aanzien van deze wereld heeft ook, uh, heeft ook die, hoe heet het, die, Ed Schaim is ook geschreven, ook op zo'n 23 pagina's, alles genoeg. Kijk nou hoeveel leer, leren we, ja, duizenden pagina's. En op die 23, 23 pagina's, alles staat, de hele leer staat daar. Maar dat staat in zo'n compacte vorm. En we zullen dat natuurlijk ook later dat, dat doen waarbij op 23 pagina's kunnen we zo dat compact bij elkaar dat alles zien uh, hoe dat allemaal dat staat, er niet meer nodig absoluut niet meer nodig maar eerst moeten we een beetje leren ja, afhankelijk van, on van ons eigenlijk wat ik graag. maar zo is het meer heb je niet nodig ook Arie had niet meer nodig dan die 23 pagina's om dat hele en wat de Harri had gezegd is, tot de komst van de Mashiach is het, is het geldig. En altijd geldig is wat hij ons vertelt. Alleen later zullen ook de ogen gaan, zullen open gaan bij de mensheid, nadat Mashiach zal komen. Dan niemand zal niemand elkaar moeten meer de Torah leren. Ook de, want elke vlees zal, zoals het staat in de Torah, elke vlees zal dan de, de schepper zien ja, het zouden zou niet meer hoeveel te leren. nu moeten we dat leren, omdat, omdat het kwaad is er en veel dingen die zijn verborgen, ja verborgen voor ons door ons door ons lichaam en onze niet gecorrigeerd zijn en dus vele, ja deviaties, wie noemen we noemen dat ja devi devi deviaties. Ja? Afwekingen. Afwekingen, dus, dat bedoel ik, afwekingen van de perceptie. Afwekingen van de. Afwekingen. Dus hebben we door het lichaam en allerlei andere de wensen om te ontvangen. Het lichaam bedoelen we niet dat verwijs, maar de wens om te ontvangen voor onszelf. dat be, belemmert ons, uh, ons ware zicht op de ware realiteit. En. Wie leert steeds meer en meer met zijn innerlijk om, om te gaan, die langzamerhand gaat die, dieper, dieper, dieper. Waarom? Of het ene of het andere. Dus als je meer aandacht schenkt op het innerlijke, op de ware realiteit, hoe meer, des te meer van die ware realiteit ga je ervaren. Eigenlijk. Onze dag is ervaren en begrepen. En dat is het leren. No, nog vragen, misschien is het een zeer belangrijke kwesties wat wij hebben nu vandaag, vandaag gehad. De eerste tzimtzom, tweede tzimtzom. Wat is din? Wat is barmhartigheid? Eilig. En barmhartigheid is dan het, het licht eigenlijk. Ja? En din is dan alles wat beperkt is, begrensd is, dien. En die moet je die dan van lagere naar hogere brengen. En wat hij ons vertelt. Nog een klein stukje van zoger. Uh, 21. Huh? 21. 21 de, na, de la, na de laatste komen. Hine. Hine. Abba 22. Hotsi ima la Ze had ook geschreven. Dat ze hier. De Abba. Bracht de ima. Naar buiten. Dat is wat we hebben ook geleerd. Op onze tekening. Op de vorige, vorige uh, lessen. Hadden we gezien. Dat. Uh, de bina kwam. Uit, de, uit het hoofd. Van de. Uh, Arihan En hij noemt het hier Abba, omdat het in de tekst ergens staat, dat het Abba, die, die brengt Ima naar, naar kwaliteiten, dus manlijk en vrouwelijk. Die brengt uh, Abba, uh, Ima, de moeder, naar buiten, betekent onder het hoofd, uit het hoofd zet. We Abba, het mo, het taken, keen de karvenukwa, we let op en zegt. En de Abba zelf, en hij bedoelt dan die Chochma in de Arigantin. Uh, het wordt gecorrigeerd, wordt ingesteld als het ware. Keen, zoals, 23, Dakar en ook als het mannelijke en het vrouwelijke. Want hoe? Kijk, eerst was het zo. Eerst waren dat, we zeggen, tien spheroten. En in het hoofd, wat was het in het hoofd? Keter, Chokma, bina, ja of niet? En Chokma is manlijk, en bina frau, is vrouwelijk. Dus bina was het vrouwelijke het van de Chokma. En nu, erg belangrijk wat ik probeer nu, nu even te, te, uit, te, te, te vertellen. Dus eerst was dus de bina, het vrouwelijke van de Chokma. In het hoofd. En nu komt die mal goed, stijgt op, naar de bina, naar onder de gogma, in Arigampin. En die, die bina, die komt buiten het hoofd, ja, zakt als het ware buiten het hoofd, komt naar beneden. Dan wordt het, de verhouding wordt het zo, dat boven in het hoofd, wat hebben we nu in het hoofd? Ketter, ja, dan hebben we gogma. En die maalgoed, en die maalgoed, maalgoed, die steeg nu naar achter onder de, de chogma. die wordt frau, het vrouwelijke van die chogma. Dus die wordt nu geweldige correctie, nu komt al in, ook in het hoofd. Dat chogma is manlijk, ja, of niet? Vroeger was het manlijk en bijna was vrouwelijk. Nou, bijna is nu uitgestapt naar beneden om te helpen, de lagere, Zeerantin en maalgoed. De hele belangrijk om zij ook correcties te geven. Wat doet het hoger? Die stuurt die, als het ware de bina naar beneden. En die maalgoed, din steigt op tot onder de. Tot onder de Dien. Op die manier. En dat is ook een hele sfera. Op die manier komt kan wel correctie al begin van de correctie plaatsvinden. Heel? Dus dan heeft de Chogma nu mannelijke en vrouwelijke. Hé, hey, Chogma is mannelijke. En de hele correctie, überhaupt, hele, hele correctie van alles, is alleen maar onthouden erg goed. De principes, zonder principes, als je principes goed kent, dan. dan kan je de, uh, achter, de bossen, achter de bomen bossen zien, zoals we dat zeggen. Als nu elke correctie, de correctie veronderstelt dat er op de plaats waar alleen maar vrouwelijk is, of alleen maar mannelijk is, beide komen. Iets wat vrouwelijk is, die wordt, die verkrijgt het mannelijke daarbij. Oh, dat is correctie. Dat is het leven. Eindelijk? Door die twee kan het wel leven komen. En dat alleen, een vrouw kan alleen dat opbouwen, een man kan alleen opbouwen, dus je hoeft niet per se te trouwen, dat, is allemaal, dat is wat allemaal opgebouwd, maar in jezelf moet je, sommigen die trouwen, en dan kunnen ze ach, toch wel het hun leven lang toch niet dat zichzelf corrigeren, dat zij, die is vrouw en die blijft bleef, die bleef alleen maar één pool aanhangen, dan ook zelf tot, tot haar snik ongecorrigeerd en niet en niet vrouwelijk en, of niet mannelijk. En niet dat Ik heb al tien kinderen en uh, een geweldige huwelijk. Zestig jaar samen. En een, ja, en een gouden horloge met het zestig jaar trouwen. En het is leven en toch wel zichzelf niet ontwikkeld had. Duidelijk. Want of je getrouwd bent of niet getrouwd bent. Elke man moet zichzelf ook zijn eigen vrouwelijke kant opbouwen. Anders ben je ook niet gecorrigeerd. eigenlijk zo so zien we ook in al die maatschappijen... ...die probeert alleen maar mannelijk zijn... ...was zalende Ja, of, of, of omgekeerd probeerden ze ook... Amazon. ...zichzelf te, ver, te verfijnen... ...naar vrouwelijke... ...ook dat niet helpt. Probeerden probeerde allerlei andere kanten... ...die of die. Alles correctie betekent... ...dat jij op, op, op een bepaalde plek... ...op een bepaalde kracht... ...dat jij en mannelijke en vrouwelijke ontwikkelt. En die moeten dan in bepaalde... ...verhouding staan... Dat is de correctie. Onthoud dat erg goed. Dan zal het je helpen. Dus wat hij zegt ons, dat die goed, dus die goed, die, die steeg op in het hoofd, onder de chogma. Dat betekent dat chogma kreeg nu, in plaats van de bina. En bina was nog niet zo. So, bina ook een beetje heeft verweer, ja, yeah? bina. Maar het is nog niet zo so, niet so dik. Ja, niet zo... Ik begrijp wat ik bedoel. Bina was ook een vorm ook een van reactie van de schepping. Herinner je nog van die vier stadia van, van het licht? Bina had gezegd, nee, ik wil geen... Ook een vorm van een soort van uh, begrenzing, maar nog lichte begrenzing. Lichte. Het is nog niet zo dik, nog niet verdikt, niet nog niet solide. Bina, ja, het is nog als licht... Het is wel gro grover dan licht, dan gogma. Het is wel vrouwelijk al, maar het is nog niet genoeg bodem heeft, biedt om, om zivuk te maken. Dus nu komt de malgoed, echte malgoed, en malgoed is de ware, de ware schepping, als het ware, is de, de ware wens, ja, vol, volbrachte, voltooide wens. Nu komt de malgoed in het hoofd <coughs> onder de gogma te staan. Oh, nu is tikkun, hoe? Chochma is licht, manlijk, en, de bina, en in plaats van de bina hebben we nu malchut, die staat onder de chochma, nu hebben we in het hoofd, kunnen we in het hoofd echt een ware, tik, ware hoe zeg dat, uh, maken, want ik zeg, ware malchut, nu komt in het hoofd te staan. Te ja, echt ware malchut, ja? die staat nu in het hoofd eigenlijk en zo so in elke sfera hebben we nu dat soort dat in elke sfera hebben we zo'n verschijnsel waarbij die mal goed de ware mal goed als het ware overal in plaats komt als het ware van de bina we zullen zien dat het niet overal zo, so, want op sommige, sommige plakken like, is het meer dan uh, in de bina maar, maar in principe is het wel zo so. Overal zo, so, inderdaad zo. So. Ja? Dan kan je ook in het hoofd, nieuws uit uh, het uh, zivug doen. Hoogma kon wel een zekere zivug doen, een klein beetje met, met de bina. Maar het is nog niet, bina was nog niet zo, niet zo de, ja, de echte, was niet zo verdikte kracht als mal goed. Ze kan nog niet zo goed uh, werken, ja. Net zoals een morazig, uh, morazig uh, grond is. Ja, als je gooit iets, iets daarop. Ja, tegen de morazig, oh, een beetje morazig grond is. Dan gaat het niet weer katsen, ja. Of je gooi een bal in een moras. Nou, misschien gaat hij even een klein beetje dat. klein beetje dat even opspringen. Een klein beetje. Maar een klein beetje. Maar als je dat echt een. Ergens op een, een bal laat. laat eh, stuiteren. Stuiteren. stuiteren. tegen een asfalt, bijvoorbeeld. Ja? Nou, dan heb je. Eh, laat staan tegen een hoofd van een voetballer. Je? Dat is nog steviger, veel steviger. Ja of niet? Dan gaat het echt, dan wordt het echt een kopstoot. Zo, geweldig waarom? Het is, het is hard tegen hard. <tie> Zo so is het duidelijk. Dus dat is dan de echte. Dan, so op die manier is het de correctie in het hoofd, hoofd plaatsvindt. Nee? Nog een klein beetje. Uh, dan wordt die dus, die gaat zich instellen, die chogma in het hoofd. Als, als, zeg die, als Dakar-Wenukwa. Dakar, Dakar is, is net als Zahar, alleen in het Aramees. Dakar-Wenukwa, net als een, een mannelijke en een vrouwelijke. Nog één zinnetje. Ki ei naim. Hoesot abba. Want ogen. Dat is abba. Ja, dus in het hoofd. Ogen. Dat is abba. Wa alidee aliyad 24 heet het a. En door het opstegen van 24 heet het a. Van de, van de onderste letter. Uh, he. Van de naam van de Hawaïa. Elav. Tot hem. Naar hem toe niet te ken, haziwuk, shel roosh, behetataa, wat ik had gezegd aan jullie, wordt uh, gecorrigeerd, wordt ingesteld, op die manier, uh, tot stand gebracht, op die manier, mogelijk wordt gemaakt, zivug van in het hoofd, uh, in, door, de, la, door de, hei, door de lagere hei, duidelijk, dus de lagere hei, dus de malgoed, is nu in het hoofd. En zij is nu stevig. Zij is de ware wens. En dan kan nu in het hoofd echte ziwoek plaatsvinden. Ziwoek betekent, betekent. De aankomende licht komt tegen de mannelijke. Komt tegen de vrouwelijke. En de vrouwelijke. Alles wat lagere ten aanzien van de hogere is. Is vrouwelijk ten aanzien van de mannelijke. En zij gaat dat licht weerkaatsen. Door haar kracht. En dan kan ze het licht ook ontvangen. Dat is dan nu door deze ticoon, door deze correctie van het opstegen van malgoed naar de bina of naar het hoofd, onder de Gogma is het nu mogelijk geworden dat in het hoofd kan echt een par, euh, zwoek plaatsvinden. Duidelijk? Malgoed is de ware. Uh, alleen malgoed kan eigenlijk op, op een ware manier licht weerkaatsen. Duidelijk. Alle anderen zijn alleen maar eigenschappen van het licht. Een beetje glibberig tot gasvormig, ja, bij wijze van spreken, ten aanzien, te, in vergelijking met een al goed, die al een vaste stof is. Ten aanzien van, ja, gradueel. 25 nog, laatste zin. Ze niks, ze Nik we Wat deed ze? Kijk nou hoe hij ons, wij beeldig ons dat beschreef. De die maalgoed, of die laatste he, die komt dan in de, in de oog, zeg dat, in de oogkassen, in de oogkassen, en die maakt de oogkassen niet kreischt, betekent, niet, niet kreischt, betekent, die maakt, die verdikt, ja? die maakt, een, een, die verdikt die oog oogkassen, dus wat betekent, Oogkassen, dat is net als ja. Yeah? En het licht, en de oog is, is chogma. Dus Chogma. Oog is, is oog. En de kas. de kas is bina. Maar nu is het in plaats daarvan, kwam op de plaats van de bina, kwam de malgoed. Dus malgoed is nu geworden uh, tot bina. Tot, tot malgoed is nu geworden tot de uh, oogkas. En dan kan het, uh, kan Chokma ermee zivug maken. Dus kan, dat we, is uh, wat hij ons vertelt. We ima, dat is na de komma van 26, 25. En de ima, shehibina bina, en de ima, die bina is, die jatsamisch, jatsamisch miharosh ze Die kwam daardoor van het hoofd in het lichaam. Ja? Kwam in het lichaam. Waarom? De maalgoed die kwam op haar plaats. En de volgende keer zal die ons geweldig verder vertellen.